De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Der Naturenbloemen van Jacob van Maarland. Een van de belangrijkste Middel-Nederlandse dichters. En één van de meest productieve ook. Maar liefst 230.000 verzen zijn er van hem bekend. Zijn geschriften zijn voor historici en literatuurwetenschappers vandaag nog steeds een onuitputtelijke schatkamer. En dus kan hij natuurlijk niet ontbreken in de kanon. De kantel selecteerde zijn werk Der naturen bloemen. En kenner Mike Kestemond vertelt ons wat er zo opmerkelijk aan is. In een land hier ver vandaan leeft een volk. De mensen daar kunnen uitermate snel lopen en wel slechts op één been. De voet van dat been is zo breed dat ze hem boven hun hoofd kunnen heffen als een parasol wanneer ze uitrusten in de hete zon. En wist u dat de ogen insmeren met vet helpt tegen blindheid? Maar wat u zeker niet wist, is dat er magneetstenen bestaan die ontrouw kunnen detecteren. Jawel, legt u zo'n steen onder het hoofdkussen van een overspelige vrouw, dan tuimelt zij zo uit bed. Dit lijken folkloristische prietpraatjes, maar eind 13e eeuw gold dit als geavanceerde wetenschap. Deze fediver zijn namelijk gegrepen uit der naturen bloemen, een ontzagwekkende natuurencyclopedie van Jacob van Maarland, de onbetwiste stamvader van de Nederlandse literatuur. De vader der Dietse dichter Algader, stelde een tijdgenoot. Als u de middel literatuur in slechts één woord zou moeten samenvatten, zou Maarlands naam eigenlijk een goede optie zijn. Het dialect van Maarland, die zijn hele leven fourageerde tussen Vlaanderen en Holland, zou nu een beetje klinken als dat van Sergio Herman, die charismatische zee. Marland moet vooral een academisch man zijn geweest. Belezen en verantwoordelijk, maar vaak ook een tikje melancholisch. Een voorvechter van de waarheid, maar geen kroegtijger. Marland had overigens geen tijd om in de kroeg te zitten. Er zijn geruchten die beweren dat hij met twee handen tegelijk kon schrijven, En dat moet haast wel, als je kijkt naar de fenomenale omvang van zijn oeuvre. Op amper dertig jaar tijd produceerde de brave man een kwart miljoen verzen. Zijn werk is van alle wereldelijke dichters in de middeleeuwen met voorsprong het meest gelezen of toch beluisterd. Marlans Uiveren groeide al tijdens zijn leven uit tot de Petit La Rousse van de Lage Landen. Een middeleeuwse bibliotheek die die naam waardig wou zijn, had tenminste één van zijn werken in de kast. Wie bij de lokale kopiëst voor een der nature bloemen koos, opteerde bovendien vaak voor een geïllustreerd exemplaar met kleurrijke plaatjes, een extra kostelijke aangelegenheid toen der tijd. In de middeleeuwen was blauw bijvoorbeeld even duur als goud. Het pigment moest namelijk helemaal uit Afghanistan worden aangevoerd, waar het dan nog in slechts één regio gedolven kon worden: lapis lazuli, zo noemde dat fameuze blauwe goedje. Dergelijke mineralen figureren ook prominent in Marland's eigen encyclopedie. Hij wijdt zelfs een heel boekdeel aan kostbare stenen en hun wonderbaarlijke eigenschappen. Andere boekdelen bespreken even eclectische onderwerpen, van zeemonsters over specerijbomen tot fabelachtige volken die blaffen in plaats van spreken. Voor de moderne lezer lijkt der Natuur en Bloemen een bond allegaartje van natuurkundige weetjes. Maar, zo benadrukt Maarland wel, de beste weetjes. Het bloemen uit de titel heeft namelijk dezelfde betekenis als in bloemlezing. Hij heeft voor ons het beste geselecteerd. Met zulke exotische, niet-alledaagse onderwerpen lijkt het haast logisch dat zoveel handschriften van de tekst plaatjes hadden. Staat ter natuur een bloemen terecht in de literaire kanon? Maarland mag dan wel onontkoombaar zijn in onze cultuurgeschiedenis. Het vringt ons wat om hem een literair geniet te noemen. Gek genoeg is ook deze encyclopedie volledig berijmd in nogal kakremiekige coupletten, waardoor de verzen vaak wat geforceerd aanvoelen. De esthetiek van dit werk voor een moderne lezer schuilt eerder in de inhoud. De confrontatie met het andere, het onbekende. Het leren waarderen van een mens en wereldbeeld dat fundamenteel afwijkt van het ons. Het werk doet ons even stilstaan bij het gemak waarmee wij naar Wikipedia grijpen. Het is eigenlijk schier onmogelijk om ons nog in te beelden hoe kennis in de middeleeuwen werd uitgewisseld, toen boeken nog zo duur en exclusief waren als portwagens en een paard nog de snelste manier was om in Rome te geraken. Der Natuur en Bloemen is alleen al in dat opzicht een huzarenstuk. Het beste van de natuur, een greatest hit.